Vandaag uh, is het natuurlijk 14 februari. Het uh, nieuws Woehoe. van de dagen door de jaren heen. En wat uh, was het ook, Valentijnsdag? Ja, op die dag sturen verliefden elkaar liefdesboodschappen en of geschenken. Mm -hmm. En er zijn aanwijzingen dat dit gebruik al bestond in het Engeland van de 15e eeuw. Zo. Verliefden noemen zichzelf vaak de valentine van de persoon op wie men dan al dan niet heimelijk verliefd is. En vandaar dus dat we net uh, dat nummer Breakaway hadden. Van, uh, ja, uh, als je er nou niet weggaat uh, Blijf niet in een rottige relatie zitten Ik wil mensen niet, niet uh, verleiden om uh, op te schieten om te, maar, uh, <laughs> maar kies wel voor jezelf uiteindelijk hè. En je kan het ook allemaal heel fatsoenlijk doen Dat je vrienden ja. blijft Ik ben nog steeds goed uh, Nou ja, we komen niet over de vloer Maar als ik mijn ex tegenkom gaat het altijd helemaal prima ja. En dan uh, vertellen hoe gaat het met jullie En uh, over de familie Want ja, als, als je uit elkaar gaat dan, Die raak je wel kwijt hoe dan ook, dat is altijd wel een beetje jammer. Klopt. Maar ja, maar dit was dus Kelly Clarkson met Breakaway. Prachtig, prachtig nummer. Het is uh, vijf over negen en dat betekent dat we de geschiedenis gaan uh, behandelen. Nou, vandaag in 1956 wordt de tiende Elfstedentocht gereden. Nou, je zou denken Elfstedentocht, als ik naar buiten kijk schijnt de zon... En uh, het is wel koud, maar nou, ik heb de laatste nou, 10, 20 jaar geen elf steeds meer meegekregen. Er komen in 1956 totaal vijf rijders gezamenlijk over de streep tijdens deze, deze tocht. Het zijn uh, J. Nauta, A. De Jong, Antor Verhoeven. Maus Wijnhout en uh, Janje van der Hoorn. Nou, het bestuur besluit geen prijs uit te reiken. Maar handhaaft de vijf wel op de eerste plaats in de uitslag. Nou, het vijftal wordt niet uitgenodigd voor officiële bijeenkomsten voor de, voor de winnaars. Nou, het leuk weetje ervan is hè, dat de eerste officiële Elfstedentocht... plaatsvond op 2 januari 1909. En de tocht werd georganiseerd door de Friese IJsbond. En was 200 kilometer lang met uh, Minne Hoekstraals. Uh, als winnaar. Ja, maar zouden nou die, die eerste vijf zijn gedisqualificeerd. Die mochten nergens heen. En dat... zou dan nummer zes die eroverheen ging... zou die dan wel overheen ja. gemogen hebben? Ja. En oh, jeetje. wie zou dat zijn geweest? Geen, zou nee, die niemand geen nog <laughs> Niemand weet dat, ja. Nee, dat is wat. Um, in 1976 was er een aardbeving in Guatemala. Die eiste 23.000 levens. Het was... Uh, zware aardbeving en ze had het ook over dat uh, er was een beving... dat het epicentrum lag in de Montague-breuken, dus in het oosten van het land. En over een lengte van meer dan 230 kilometer werd na de beving een scheur waargenomen. Hmm. Dat is echt niet normaal. Oké. Okay. En wat ik ook een bijzonder bericht vond, uh, dat in 1929 werd in Chicago... worden zeven mannen door een rivaliserende bende doodgeschoten... tijdens het Valentijns bloedbad. Oh. En dat is echt een verhaal, echt over benden die met elkaar rivaliseren. En het is nog steeds niet helemaal duidelijk uh, wat nou precies de oorzaak was. Maar uh, Elke poot had er ook mee te maken. Oh ja. Oh. Hey, in 1979 uh, lag een groot deel van Nederland uh, uh, onder, onder sneeuw. En uh, dat was de zwaarste sneeuwstorm van die eeuw en vooral in het noorden van het land uh, is het flink gaan, uh, gaan sneeuwstormen met vijf graden vorst en een ijskoude wind zorgen sneeuwstormen ervoor dat ons land ongeregeld ra ont ontregeld raakt naar het dorp in het noorden zijn van de buitenwereld afgesloten, hoogspanningskabels gaan kapot... en snelwegen raken geblokkeerd. Militairen zijn destijds ingeschakeld en mensen gaan over tot het hamsteren van voedsel. Dat kan je deze tijd niet meer voorstellen. Nee. In de loop van de dag stopt het met, uh, met sneeuwen, maar de wind blijft voortrazen. Hierdoor ontstaan sneeuwduinen drie tot zes meter hoog. Vraag ja, vraag me ook altijd af waar... Waar alle vogeltjes en zo zich dan verschuilen. Ja, die... Raak die ingesneeuwd of niet? Weet ja, je? dat ja. weet ik ook niet. Of vliegen Lekker ze naar boven, zielig. dat ze ergens boven op een tak gaan zitten. In de doorde komt oeh, het goed, leven goed, goed. enige dagen tot stilstand. Ja, het is een mooi verhaal. Dat wel. Het heeft hebben. Het romantisch, maar ook iets vreselijks. Ja, absoluut. Al die bevroren leidingen bah. en uh, ijs op de ramen. Ja. In 1914 wordt de Britannic wordt in Belfast te water geladen. Ja. En de HMHS Britannic was een zusterschip... van de Britse lijnschepen Titanic en de Olympic... van rederij White Star Line. Mm -hmm. En uh, hij was op het moment dat hij te water werd gelaten... het grootste bewegende object dat door de mens was gebouwd. Überhaupt. Okay. En uh, het betekent dat HMHS is dus Her Majesty Hospital ship. Okay. Die, uh, die was nog langer en breder. En het was eigenlijk eerst voor toerisme en zo... Want uh, het was al zo dat tussen 1892 en 1910... maakten 12 miljoen emigranten de overtocht naar Amerika. En die hele armen, die dus op dek 3 zaten... die ja, ja. hoefden maar iets van 35 pond te betalen. En uh, dat was dus toch lucratief genoeg voor die schepen om te gaan. En uh, dat je daarboven had je natuurlijk met de balkons de, de dure mensen natuurlijk. Ja. Maar uh, in 1916 was de Eerste Wereldoorlog uh, aan de gang. En toen was het een hospitaalschip geworden... En toen zonk de Britannic in de Egeïsche zee. En uh, is binnen 55 minuten was de Britannic gezonken. Nou, dat oh. is echt niet te geloven. Okay. Maar het wrak is uiteindelijk in 1975 door onderzoeker Jacques Cousteau ontdekt. Huh. Het ligt op de zij en uh, 121 meter onder de zeespiegel. En er zijn nog vele duikexpedities -ex naar het wrak geweest. Ook talloze foto- of filmopnames. Maar toch, over die Britannic heb je veel minder gehoord dan over de Titanic... Huh. En uh, ik denk dan ook wel vanuit, het zou zomaar kunnen... dat uh, opnames van die Britannic, dat die misschien uh, uh, op internet staan... als zijnde van de Titanic. Ja. ja. Oh, Oké. Okay. Ja. In 1984 vandaag krijgt een zesjarig meisje in Texas... de eerste uh, uh, geslaagde, gecombineerde hart-leven transplantatie. Nou, die chirurgie werd uitgevoerd in het kinderziekenhuis van Pittsburgh in de Staten, Pennsylvania. En de operatie was belangrijk omdat het bewijs zou geleverd zijn... dat de lever, die dus de golle gestrol, controleert... die in het menselijk lichaam wordt gevonden. Helaas overleed Stormy, zo heette het meisje, op 11 november 1990. Dat is zeg maar uh, uh, zes jaar later. En haar overlijden was gerelateerd aan het feit... dat haar lichaam het, het donorhart afstoten. Dus nou, ze zijn wel heel ver gekomen. Nou, ze hè? heeft toch een zes jaar extra geld nou, Een beetje, ja, de verlenging van leven. Ja. Absoluut. In, in 2015 gaat officieel om 23 uur Nederlandse tijd, 11 uur s'avonds, het bestand in. Tussen Oekraïense regeringstroepen en milities enerzijds en de pro russische rebellen, anderzijds. Hmm. Ik had zo van oh, dat was in 2015. Nou, we zijn elf jaar verder. Dit is een doffe ellende allemaal. Maar ja, misschien is het mooi om dit vanavond weer te gaan doen. Om de liefde te vieren en te stoppen met het maken van al die slachtoffers. Het is echt verschrikkelijk allemaal. Ja. Dus uh, ja. En dan had je. Had jij nog wat? Nou, ik, uh, ik heb eigenlijk niks meer. Nee, ik heb hier nog dat in 1912 werd Arizona de 48ste staat van de Verenigde Staten. En uh, in 1859 trad Oregon uh, als 33ste staat toe. Maar het schijnt, dus ik heb even gekeken. Ja. De Verenigde Staten bestaan dus uit 50 staten, maar 48 staten zijn het aaneengesloten grondgebied, de mainland. En daarnaast heb je dan Alaska en Hawaii. Ja. En, uh, die, maar die liggen geografisch los van de rest. Dat wist ik niet dat Alaska los lag. Klopt. En uh, dat had je daarnaast ook nog District of Columbia, die heeft een hoofdstad Washington DC. Dat is geen staat. Nee, maar nee. uh, ja, ja, bent vaker in geweest. Is dat. Ben je daar ja. geweest? Ja, bent geweest, ja. Oh, wat leuk. Ja. wat leuk. Heel bijzonder, Washington. Ja, zeker. Nou, dit was uh, het nieuws van vandaag. We gaan weer naar een uh, nieuw nummer toe. to, yeah, I see the danger, but I want it all the time, it's reckless, selfish, it's all Hoeveel liefde zouden er gaan ontstaan vanavond? Oh. Als mensen gaan jumpen with each other oh. on the dance floor. Ik dacht dat je eigenlijk wilde zeggen... van hoeveel uh, door de liefde gaat ont die ontstaat vanavond uh, negen maanden later... hoeveel kindjes worden er dan niet geboren? Oh. Nee, nee, <laughs> dat is niet eens. Niet eens. Oh. Nee, maar, dan is uh, er een explosie in uh, november. Een geboortexplosie? Nou. nou, ik weet niet hoor. Of de jeugd nog zo graag al die kindjes wel... Ik weet het ook heel, In het kader van het klimaat, et cetera. Eerlijk gezegd. Maar ja, we gaan naar de verjaardagen. Want wie is er allemaal jaren. Nou, je ga, ga van start. Ja, nou, jij? Ik, in 1930 is de verjaardag van Jimmy Hoffa. Ja. Dat is de Amerikaanse vakbondsleider. Mm -hmm. En die had connectie met de maffia. En hij was de voorzitter van de International Brotherhood of Teamsters. En hij had heel veel invloed... Maar ja, in 1964 werd hij veroordeeld tot 15 jaar zelf... vanwege het omkopen van een jurylid. Oh. Maar uh, hij kwam vrij door, door president Richard Nixon. Die gaf hem gratie. En naderhand... Uh, uh, het was wel zo dat hij moest beloven... dat hij tien jaar lang niet meer actief zou zijn voor een vakbond. Dus uh -huh. uiteindelijk besloot hij dus na een paar jaar toch... dit besluit juridisch aan te vechten. Uh -huh. Maar ja, op 30 juli 1975 werd hij dus voor het laatst gezien... op een parkeerterrein van restaurant Magnus Red Fox. Hey, ja dat een afspraak met twee mafialeiders... en hij is sindsdien nooit meer gezien. En het blijft een grote vraag. En uh, ik heb het ook wel gehoord... dat hij dan misschien wel begraafd zou zijn... in plaats van uh, Elvis Presley op uh, het landgoed en zo. <laughs> dat zijn van die mooie verhalen allemaal. Oh, dus het is. blijft nog steeds uh, de vraag. En ik weet nog niet of er nou bepaalde... Uh, spirituele mensen al uh, wat berichten hebben gehad. Vast wel. Oh, <laughs> zeker, zeker, zeker, zeker. Ja. Wie er vandaag ook... Uh, jarig is en hij wordt 76 jaar. Dat is uh, Raymond van het Groenewoud. Ja. Raymond van het Groenewoud, geboren in België... ...debuteert in het begin van de jaren 70 als gitarist. Nou, in 1977 komt zijn album Nooit meer drinken uit. <laughs> Met onder andere het nummer Meisjes. Dat is ook tevens zijn eerste hit. En in de jaren 70 scoort Raymond, uh, van, uh, Raymond van het Groenewoud hits... met het uh, melancholieke Je veux de l'amour. Dus de grote hit in Nederland en in Vlaanderen. En in 1990 neemt hij de meeste van zijn nummers opnieuw op. En uh, op een verzamelcd om die te kunnen uitbrengen. En als uitsmijter wordt het gospelachtige liefde... Uh, voor muziek opgenomen. Dit nummer wordt de nummer 1 in België en Nederland. En zelf noemt hij zich uh, tekstdichter filosoof en clown. Maar dat clown... Uh, ja, dat klopt wel. Ja, nou, hij je? heeft ook zo'n enorme centenbak ook. Dat is natuurlijk heel bijzonder. <laughs> klopt. Wie ja. vandaag ook jarig is, is Ischa Meijer. Ischa ja. Meijer was een Nederlandse journalist en publicist. En uh, hij is ook beschreven in het boek IM. Dat betekent eigenlijk Ischa Meijer. Maar het betekent ook in memorium. Dat is wel grappig. Maar hij heeft dus een hechte uh, relatie met Connie Palmer gehad. En die is uiteindelijk uh, ook nog verfilmd. Mm -hmm. En uh, het was ook uh, met, uh, met echt twee bekende acteurs. Ook diegene die ook in uh, Oogappel speelt. Die, die, uh... dat kijk ik niet. Nee, oh, nee, maar. Nee. Sorry. Ik ben even zijn naam, kijken. Die heb ik niet bijgeschreven, dat was stom. Maar het was echt de echt moeite waard. Maar hij had dus ook uh, dat, dat hij zijn ouders, hij was in de oorlog, was hij. Uh, was hij uh, uitbesteed en toen kwam hij na de oorlog, uh, werd hij herregen met zijn ouders. En het was gewoon echt een hele kille relatie. Dat was allemaal heel erg moeilijk. Oh, zo moeilijk, moeilijk, moeilijk. zwaar leven had ik. Nou, ik heb een heel zwaar leven. Maar dat heeft uh, niet Annie Schilder, want die is vandaag 67 jaar geworden. 67? Oh, ja. pas. Ik had idee al heel oud was. Ik ook. <laughs> nou, ze is be be bekend als het gezicht van, uh, van BZ Ten. Van 1976 tot, tot 1984 is zij de zangeres van Ach, de ja, popgroep lang, Nou, ja. Die in deze jaren heel veel hits scoort. een van de hoogtepunten is natuurlijk uiteraard Mon Amour. En ja. wordt in 1984 opgevolgd door Carola Smit. Nou, vanaf 1984 heeft, uh, heeft uh, hoe het, Annie een uh, succesvolle solocarrière. Het nummer Eeuwige Kerst komt dit jaar uit... En het wordt een enorme hit. Het is geschreven door Henk Temming. En ingezongen door Annie Schilder en Kinderen voor Kinderen. Vanaf 2000 is Schilder vooral actief in BZN 66. Dat is een reunieband van de oud-BZN leden. Oh. En uh, te ere van het. Oh, excuses, hoor. Ik, uh, ik heb haar leeftijd niet goed uh, omschreven. Maar het is helemaal geen 67 jaar geworden. Maar ik. Uh, 98? Nee. Ik heb me vergist, want ter ere van haar 80ste verjaardag. Oh nee, excuses, het is wel 67 geworden. Maar ter ere van de 80ste verjaardag van Miss Bouwman. Oh? Zit Annie samen met Jan Keizer, de hit Mon Amour. Nou, dit wordt door het publiek zo goed ontvangen. dat het tweetal besluit om door te gaan als Jan en Annie. En uh, nou, het valt Annie zwaar om thuis te zitten en uh, niets te doen. Ze kan niet wachten om weer op de planken te staan. Oh. En eind 2019 maakt Omroep Max bekend... dat het afscheidsconcert van Jan en Annie in de Jaarbeurs in uh, Utrecht plaatsvindt. Maar wat ik heb begrepen, vorig jaar heeft BZN met Corolla, uh, Corolla Smit weer een nieuw nummer uitgebracht. Oh. En toch moet ik zeggen, van, naarmate ik ouder word... Uh, Ga je het meer waarderen? Nou, ik vind, de muziek kan de muziek echt gaan meer... meer ben ik meer gaan waarderen, ja, oh, okay. van beetje ten. Ik vind, de nummers toch zitten toch wel goed in elkaar. Nou, die vandaag ook jarig is, uh, hij wordt uh, 35 pas. Oh. Billy Dance, de Billy Dance. Hij is een Nederlandse muziekartiest. Hij schreef uh -huh. nummers voor onder meer René Froger, uh -huh. Snelle, uh -huh. Mart Hoogkamer... Tino Martin en Jan Smit. Oh. Nou, je kan hem boeken en uh, hij heeft dus uh, voor Mart Hoogkamer... Uh, Echt ook wel een hit geschreven en zo. En ik heb ook al gekeken voor wie die, wie die allemaal had gedaan. Het waren echt heel veel uh, artiesten. En uh, hij heeft ook wel heel veel uh, shows meegenomen, Expeditie Robbers en al die andere dingen meer. En ja. de Verraders, heeft hij nog gewonnen. Dus uh, ja, het is, uh, het is wel een bekende gast, maar je kan een boekers voor, slechts 3495. Nou, toch een stuk goedkoper dan Gerrit Joling of René Vrouw. Oh, hij hij zingt wel, te weten. die muziek. Dus, zeker te weten. Dus, uh, het zijn vaak nog zijn eigen nummers ook. Mm -hmm. En wie vandaag ook jarig is. Onze oude minister-president, Mark Rutte. Of course. Precies. Ja, hij wordt 59. Volgend jaar feestje. En hij is. Uh, ja, ja, precies. We <laughs> mogen allemaal komen. En sinds 1 oktober 2024 oh. is hij secretaris-generaal van de NAVO. En hij is, uh, het is echt van uh, 2010 tot 2024 minister-president geweest. en minister van Algemene Zaken. Ja, ja. En hij is uh, natuurlijk Trump-luisteraar. Inmiddels wereldberoemd, hè? Nou. En hij heeft geen herinnering meer aan. Uh, vele dingen, maar misschien ja, krijgt hij wel een felicitatie... uit het Witte Huis van zijn daddy. Oh, <laughs> daddy, daddy, daddy, daddy Trump. Daddy, ja, precies. Snap <laughs> <laughs> je hem? Oh. Ja. Hey, weet je wie er ook vandaag 61 jaar wordt? Dat is alweer twee jaar ouder dan Mark Rutte. Dat is Theo Nabuurs. En zou je denken, Theo Nabuurs, wie is Theo Nabuurs? Maar dat is Mental Video. Ah. De Nederlandse videojockey en presentator... En uh, hij werkte eind jaren tachtig als DJ in clubs op uh, Mallorca. Ja. En uh, Mental Theo benaderde destijds Raymond Roelofs En ze besloten samen muziek te gaan maken. En uh, als het duo Charlie Low Noise en Mental Theo. Begin jaren negentig startte nabeurs een uh, muzikale carrière op, zijn, uh, op relatief late leeftijd. Zijn eerste hit was een samenwerking met Ramon Roelofs. En dat heette Wonderful Days uit 1995. Mm. Nou, later was, uh, is Mental Theo te zien geweest als presentator... onder andere bij TMF, RTL, SBS6 en uh, Veronica. En anno 2021 is Mental Theo eigenaar van meerdere holdings en bv's... in de artiestenbranche marketing en evenementensector. Gebeurt vaak, hè? artiesten die bekend zijn geweest... die gaan later... Gaan zijn, uh, ja, gaan ze, worden ze een eigenaar van een bedrijf. en uh, ja, Of dat nu uh, een artiestenbranche is. Of, uh, uh, hoe, het is, hoe heet dat? Uh, uh, kleding. Wat ze ook alles ja. willen gaan doen. Dat je met die alles, ja, dat ja, alles. Ja. Ja, ja. Klopt. Wie vandaag ook uh, geboren is in 1948. Dan was Wally -E Tax Hij is niet oud geworden. Mm -hmm. Hij is maar uh, 57 jaar oud geworden. Maar hij uh, had ook een nummer met Let's Dance. En vanaf dat moment was hij ook actief als schrijver... voor onder andere Lit Towers. Okay. Uh, It's Raining in My Heart. En de band Champagne met Rock'n'Roll Star. Ja, ja. Only Oh My Goodbye en Valentino. Uh -huh. Maar die, hij, hij is, uiteindelijk is hij echt aan de beterstaf geraakt... En, de buren hij vroeg vaak bij de buren heel specifiek van... heb je voor mij 1,50, dan kan ik met de bus naar de stad. Ik heb zelf nog twee. En dat kreeg hij. En ze noemden ze dat op een gegeven moment Dat was artiestenbelasting. Oh, oh, echt? Ja. Maar je moet wel eens kijken. Hij heeft mooie, mooie nummers gemaakt, Wallitax. Ja. En uh, ja, nee, ik vond het echt wel heel leuk. Oké. Okay. We gaan weer terug naar de muziek. Was je uh, nog uh, iemand die... Uh, nee, er nee, nee, nee. zijn er genoeg mensen te noemen. Maar ik denk dat het ook wel weer tijd leuk is voor muziek.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 Dit was natuurlijk een, het ultieme nu, maar Als je denkt, koop een kaartje. Laat hem weten hoe, je, hoe erg je hem nodig hebt. <laughs> Dat is Lady Antebellum. Ja. Niet je nou. Je weet wat interpellum betekent? Nee. Oké, okay, dat is... betekent voor de oorlog. En het verwijst uh, oh. meestal specifiek uh, naar de periode voor de... Ja, wat is het? De Amerikaanse burgeroorlog. Dat is in 1861 tot 1865. Oh. Dus ja, dat is wel een mooie toevoeging van de, van de band, van de naam, van de groep. Hm. Mm. Nou. We, we, we moeten we weer naar het zandvoort -tindien. Ja, we hebben heel veel mooi, goed nieuws over Zandvoort, als het ware. En ik vertellen. pak even de. We pakken de kranten weer bij. Het Stand voor het nieuws. Nou, ik weet sowieso dat. Uh, uh, er stond ook in de kolom volgens mij, dus, uh, over het carnaval vroeger. Ja. En uh, vroeger had je de animator, die, die, die dat was toen de directeur van het voormalige Badhotel JJ Pas. Mm -hmm. En het werd echt een terugkerend uh, evenement. En ik heb inderdaad ook vroeger ook wel eens gewerkt in uw Unicum als er een carnaval was. En dan gingen ze in die grote. Ronde uh, ruimte gingen ze dan allemaal met rolstoelen en alles liepen ze allemaal rondjes te horsen en zo. Dat is echt zo grappig. Maar ook, ook gewoon een café Bluis om het biljart. Die ging het hele dorp door over. was carnaval. Ja. En dan denk je echt, hoe is het mogelijk dat dat gewoon zo, zo weggegaan is? Hè? Ik, vind, ik vind het echt heel jammer. Is het ook? Is het ook? Er is uh, onenigheid geweest in de raadscommissie oh. afgelopen week in Londen. Heb je dat meegekregen? Wacht ervoor, ja. hij heeft <laughs> Heb je een date? Ja, ik heb een date vanavond. Ja, goed hè? <laughs> ja. Uh, de raadscommissie over het invoeren van de strengere verhuurregels. Nou, in het, uh, in het tweede deel van de commissievergadering van afgelopen week kwam Jong Zandvoort woensdag op voor inwoners die een pensioen of recreatiewoning willen verhuren. Nou, het oh. college besloot eerder... om hier geen vergunning meer voor af te geven... om zodoende voor meer woningen in Zandvoort te zorgen. Nou ja, Tot 1 januari kon hiervoor nog een vergunning worden aangevraagd. En dat is ook een komisch moment geweest. Want een... Uh, uh, hoe heet het... Uh, Um, door het inpassen van de, de omgevingswet moest deze verordening worden aangepast. Naar portefeuille houden burgemeester David Molenburg ging, ging er eens goed voor zitten om het debat aan te gaan... Maar Binnen een minuut werd duidelijk dat alle partijen het onderwerp als hamerstuk naar de gemeenteraad op 17 februari stuurden. Het zal de laatste vergadering van deze raad voor de verkiezingen op 18 maart worden. Oh, nou dat wordt spannend allemaal. Ja, ben je al een beetje aan het inlezen voor 18 nou, maart? Maar ik weet dus wel dat uh, ZFM wordt. Uh, de komende weken uh, worden er... Uh, uh, mensen van diverse partijen worden hier uitgenodigd om hierover te oh. praten. Dus, oh, misschien een we, dus we gaan ze, je gaat ze ook ontmoeten, waarschijnlijk. Ja. Als, als je er iedere keer bent. Ja. Dus, uh, ja nieuws uit Zandvoort. Uh, er is dus uh, een woning aan de Van Lennepweg... is voor een periode van zes maanden gesloten. Oh. Want er is een grote hoeveelheid harddrugs gevonden. Ja. En uh, het was een paddenkwekerij. En uh, met de sluiting zette de gemeente een duidelijke streep... door door ondermijnende criminaliteit in de woonwijk. Mm -hmm. Dus als op, op 11 december al hadden ze de, de, het gevonden. Maar nu is het dus gewoon zo van... nou ja, hij moet gewoon dicht die woning, klaar, afgelopen, ja. uit. Dus dat uh, is wel wat bijzonder. Ja, toch nog even terugkomen over de verkiezingen... waar we het net over hebben gehad en de aanloop daarvoor. Uh, is ze op uh, Goedemorgen-Zandvoort straks of niet straks... maar dat zijn de tijden van Goedemorgen-Zandvoort... zowel op zaterdag en maandag... Van 10 tot 12 wordt er uitgebreid aandacht aan. Uh, ja, ik weet ook dat uh, Jan Markopen komt langs om het te hebben over de politiekas, de ja. podcast. Dus dat is ook hartstikke goed. En er zijn ook overige debatten. Op zondag 8 maart is er eentje in het uh, Zandvoorts uh, Museum. Zaterdag 14 maart is er een in de, in de krocht. En op woensdag 18 maart uh, is de uitslagenavond ook in de krocht. Maar de, we zullen u nog tegen die tijd nog wel. Uh, uh, nog even Bericht, aan herinneren. Ja, leuk. Uh, op de Van Lennepweg, ja, nou, het ene huis wordt gesloten, maar het andere veldje wordt geopend, want het schijnt dus dat er een, uh, een oud poefveldje is en dat je zit op de Van Lennepweg en uh, nee. de buurtbewoners hebben samen met, uh, met pluspunten zo, hebben ze eigenlijk gezorgd dat het poefveldje is omgetoverd tot een gezellige tuin. Ja. Je moet je neus daar misschien nog wel een beetje dicht houden, maar oh. het is ook goede mest, hè? Hmm. Dus samen met prewonen en het opbouwwerk van Pluspunt hebben ze een idee uitgevoerd om hun buurt groener en gezelliger te maken. Oké, okay, kijk eens aan. Nou, We leven natuurlijk in 2026, januari is net achter de rug. en Je hebt meestal goede voornemens, zoals het gaan starten met uh, sporten en het stoppen met roken. Maar lukt het je nog niet om te stoppen met roken of vapen? Het is ook niet makkelijk, maar uh, samen lukt het vaak beter. Nou, binnenkort start weer een gratis groepstraining van 12 weken. Je kan jezelf de kans geven om te stoppen en je kan meedoen. En als je meer uh, daarover wil weten, ja, kijk naar het in het Zandvoorts Courant... of neem contact op met Anita Venema via de e-mail. Ja, dat is hartstikke leuk. Er, er is ook van de week is de herdenking weer geweest... Uh, want uh, ieder jaar op 5 februari wordt er een bloemengroet gedaan... bij het graf van Wim Gertenbach op de Algemene Begraafplaat Noorderduin. Uh -huh. En uh, de verzetsvrijder wordt dus uh, uh, geëerd. En hij is een van de dertien medewerkers van het eerste paroolproces... op de Leusterheide is hij weer uh, gefusilleerd. Dus ze hebben toch zijn lichaam hier naartoe weten te krijgen. En uh, bij die groet uh, zit dus ook... Uh, uh, delegatie en belangstellende. En uh, ook, ook vaak komen de kinderen van de Gerttenbach erbij... van een bepaalde klas. En uh, alleen, niet alleen bij de Gerttenbach... maar ook bij het ernaast gelegen graf van zijn ouders. En de herdenking is afgesloten met een minuut stilte. Daarna ging dus de delegatie door naar de erebegraafplaats in Bloemendaal... om ook bij de graven van de andere paroolmedewerkers... als eerbetoon een krans en een bloemengroet neer te leggen. Oké. Okay. Dus dat is okay. wel mooi. Ja. Nou, misschien een van de mooiste topberichten op Valentijn... is dat weerman Marco Putto... die, uh, ja, die verwacht een eerste lentevleugje uit Zuid-Europa deze kant op komen. En dan wel rond 24 februari. En uh, er wordt gesproken over de hoogste temperaturen tot dan. Dat wordt verwacht nog rond de 18 graden. Maar... Uh, ja, na, na, na zonneschijn komt weer regen en in maart krijgen we het ongetwijfeld nog voor de kiezer met kans op stevige hagelbuien en noordenkou. Dus uh, als het zo'n moment daar is, pak hem, zou ik zeggen. Maart wil is staart, dus uh, neem het er even van. Ja. Maar ja, we gaan het nu nog even nemen van alle liefdesnummers die we nu mogen draaien, omdat Wilco er niet is. Ah, hmm. Dit is ook een van mijn favorieten. Acquaints feeling as I do We're in a spinning top there tell me will it stop? all for you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 Dit was de dus Earth, Wind and Fire. I write a song for you. En ik denk van ja, dat is ook wel prachtig. Om in plaats van een liefdesgedicht. Om dan gewoon een, een lied te schrijven voor degene waar je van houdt. Oh, dat is zo mooi. Ja, maar je hebt ook Kim Croats, hè. I'll have to say I love you in a song. Het is ook zo'n prachtig nummer. Oh. En uh, ja, het is uh, zeker nu met Valentijnsdag. Uh, grijp je kans. En ga gewoon heerlijk uh, muziek maken voor elkaar. Of ga samen zingen. Ja. Heb je wel eens een uh, Valentijnskaart gehad, Johan? Van mijn zoon dan wel. Oh, Ja. oké. Okay. Maar buiten je kind om? Nee. nee. Nou, nou misschien, misschien wel. maar oh, uh, in die Vroeger in die tijd was dat gewoon nog helemaal niet zo uh, overgewaaid. Nee. Dus uh, ja, hm. het is niet anders. Of dat hè? iemand jou een kaart heeft willen sturen, maar... Het, niet het juiste adres. Ik heb het al gestuurd naar van... iemand. Met het telefoonnummer erop. Ja, ja. Maar, uh, maar wel anoniem. Nee, ik heb twee keer een kaart gestuurd zelfs. Oh. En uh, toen had ik ook gezegd van. Uh, dat was, uh, we hebben het er wel eens over, hè, van, ja. uh, uh, Als je denkt aan vreemd gaan en dat ja. soort dingen. Ja. Ja. Dan, uh, dan is het tijd om te stoppen. Ja. En toen had ik ook gezegd van de rozen. Rozen zijn rood, filotes blau, zijn blauw. Maar mijn ja. overspelige gedachten, die gaan echt niet naar jou. Oh. <laughs> dat is ah. toch een beetje een gedichtje. Maar uh, nee, dat is niks geworden. Oh, dus je hebt het originele gedicht gewoon uh, verbasterd als het, uh, als het ware. Ik heb wel een heel mooi gedicht, nog een liefdesgedicht, maar die wil ik eigenlijk tot het laatst bewaren. Oh. Want hij is te mooi daarvoor. En oh, cool. het is eigenlijk ook een beetje een. Uh, een beetje. Ja, iemand heeft een beetje een. Uh, een foutje gemaakt. Een foutje gemaakt? Ja, dat, oh. dat maakt het toch wel heel okay. erg uh, interessant. Nou, ik heb wat anders te vertellen. Maar het gaat ook over de jongeren. Die zijn natuurlijk op zoek naar de liefde. Maar uh, het uitgaansleven, dat is uh, veranderd. Want tegenwoordig wordt het normaler om buiten de deur koffie te drinken. Een ontbijtje te nuttigen. Of uit lunchen te gaan. Maar uh, met de opmars van de koffietentjes gaat het ten koste van het nachtleven. Dat zie, Zo ziet de branchevereniging Koning. Koninklijke Horeca Nederland had. Het aantal discotheken. Kan je nagaan, discotheken dat was in onze tijd. Maar dat is toch niet meer van de laatste uh, jaren. Het aantal discotheken en cafés is met ruim een vijfde afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van uh, de Koninklijke Horeca Nederland. En uh, de generatiecent uh, vindt het dus heel erg leuk om buiten de deuren iets, uh, iets te doen. Tegelijkertijd zijn festivals populairder geworden. Waardoor mensen minder tijd doorbrengen in ouderwetse clubs. En in landelijke gebieden daalt het aantal cafés het hardst. Maar ik vind het wel ongelooflijk uh, hoeveel... Uh, want de prijzen zijn natuurlijk niet misselijk. Nee, nee, je bent zomaar uh, 6, 7 euro voor een wijntje kwijt. Ja. En uh, ik denk echt van, nou, in mijn tijd kon, had ik daar ook zeker geen geld voor. Nee. En dan had je nog het dat je een dame was. En dat je ja. dus natuurlijk wel... Uh, dan uh, uh, kreeg je veel, want vaker hoef je alleen maar de toiletten te betalen. Ja. Dat is het voordeel als je een meisje bent. Ja. Maar uh, ik denk van hoe doen ze dat? Ook, ook dat ze allemaal die, uh, die, uh, weet het, die mixdrankjes doen en zo. Die zijn gewoon 11, 12 euro. Ik vind het echt, uh, dat is toch uh, meer dan, uh, dan het uurloon van die jongeren. Nou klopt. Weet je wel? Ik denk van hoe doen ze dat? Ja, klopt, dat klopt. Echt, klopt. Uh, ja, vind, Tegenwo uh, Tegenwoordig moet je ook voor een bak koffie of een bak thee moet je iets van. 3,5 euro. Nou, dat denk ik van een glas. Het water is nog niet goed, nog ineens goed gekookt. En het tijdzakje wat je erin hangt, dat is. Maar het uh... is zelfs bij ons in de, in de, in de gemeente, hè? Ja. Marco en ik zijn ja. collega's. Ja. Je hebt er beneden nu een koffiecorner. daar kan je goede koffie halen. Maar als je erheen gaat sta je in een heel lange rij. Oh. En ik denk van nou, laat ik het dan toch een keertje doen, weet je? Nou, dat is ook 3,5 euro. Terwijl overal staan koffieautomaten. En uh, ik sta maar, en het duurt maar, ik denk van nou, ik ga hier niet zo lang op wachten. En dan moet ik nog betalen ook weet je? En is het echt met echte melk of boedemelk? Nou, je kan kiezen volgens mij. Oh. Maar ik heb het nog niet gedaan, dus ik, dat, niet. ik ben niet door die uh, rij heen gekomen. Ik vond het gewoon te lang duren. Mm. Dus uh, nou ja, we gaan even een kopje koffie drinken nu. Ja. Nee, goed idee. Met een muziekje? Met een muziekje. Met een muziekje. De... Comfortable as I am.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 you Dit was Maria Mena met Just Hold Me. Nou, is soms is dat gewoon het enige wat je hoeft te doen. Hè? Als mensen boos of ontstemd zijn. Je wil gewoon een, een goede omhelzing en dan gaat het al stukken beter. Alles komt goed. Ja. Ik heb vandaag nog wel een leuk bericht. Dat is opmerkelijk nieuws. Want uh, ja, op school, uh, de telefoons die moeten tegenwoordig ingeleverd worden. Klopt. Hoe check je je rooster dan? Maar ja. nou, Dat zijn leerlingen die hebben echt een hele slimme oplossing bedacht. Dit waren leerlingen van het Hilfer Sumse Time College. Want uh, er was dus een jongen die heette. Uh, ik zie zijn naam niet eens staan. Oh ja, 17-jarige Rens Krotty. Krotje? Krotty. Dan woon je daar in het goois Matras, niet te geloven. Maar er staat: uh, hij zegt bij, bij deze paas ken je je leerlingen pas. Dan krijg je je persoonlijke rooster te zien, de lesuitval en je volgende les te zien. Al dus uh, die, die jonge Rens. En met zijn vrienden Noah Niemeyer van 15 en Floris Tabak van 16 bedacht hij roosterpunt. Je rooster in een ouderwets papieren agenda schrijven, dat werkt gewoon niet meer. Want je hebt heel vaak lesuitval of een wijziging van het lokaal. En dan sta je dus weer op het verkeer te wachten. En de school wilde het idee dat ook meteen hun profielwerkstuk werd. Wel financieel ondersteunen. Daardoor konden de jonge ondernemers het gelijk uitrollen. En alle leerlingen waren enthousiast. Dus dit, ik krijg bijna het gevoel als we de gasten die ze Facebook hebben uitgevonden, hè, als je dat ja. zo hoort. Ja, en uh, het wordt een succes. Ze gaan nu ook aan andere scholen proberen te verkopen. Eerst binnen hun eigen koepel en daarna kijken ze verder. Maar het telefoonverbod bevalt de leerlingen eigenlijk wel. Okay. De school heeft in het begin wel op wat weerstand ge gestuurd. Mm -hmm. Al dus rector Lisanne de Wit. Maar mm -hmm. uh, ze zegt ook van, uh, we begrijpen het, we hebben zelf ook moeite mee... Maar uh, sinds het verbod is er veel meer rust op school. En de kinderen zijn socialer geworden. En ze zeggen zelf ook of van ja, we spelen spelletjes in de pauze. Dus ze gaan waarschijnlijk weer klaar voor jassen, et cetera. En als de school voorbij is, halen ze hun telefoon weer snel tevoorschijn. Ze zeggen ook al van ja, als mijn huiswerk maar af is. Maar soms wel eerder, lacht Noah. <laughs> oh. Ik vind het een leuk bericht. Ja, nou zeker. Ik, heb een, uh... Ik blijf er nog eventjes bij dat het... Uh... Dat het uh, Valentijn uh, is. En ik wil eigenlijk iets moois. Uh, ho ik wil eigenlijk iets moois uh, gaan, uh, gaan voorlezen. En hoe toepasselijk is dat. als er ook een liedje van Jan van op de achtergrond is? Ja. <laughs> oh. Nou, kom maar. Heet je gedicht. Na een competitiewedstrijd vroeg ik mij af. wie is die leuke vent? Uh, ja, sorry hoor. Je wordt gelijk, walgelijk. Waar nou, die ik ben tegengekomen en tegen wie ik heb gespeeld. We hadden de hele middag lekker zitten kletsen, maar wist zijn naam niet en durfde er ook niet naar te vragen. Volgens mijn teamgenoten was het de captain van het team en zij hadden een naam en e-mailadres. Ik de stoute schoen aangetrokken en hem gemaild gewoon oppervlakkig in de trance van hey. Ik heb tegen je gespeeld. Ik vond het erg gezellig die dag. wens je nog veel succes. Verder met de competitie. En wie weet komen we elkaar nog eens een keertje tegen. Nou ja. ja maar Ge dat het naam, en het, rest het naam en zo gegeven zijn... Ja? Dat, dat mag eigenlijk, eigenlijk niet. Hè? Maar... Nee, dat was toen. Hè? Dat was een artikel uit jaren Kruik. Oh, oké. Okay. <laughs> maar geen reactie. Ook niet twee weken later. En toen dacht ze van... nou ja, oké. Okay. Ik heb een blauwtje gelopen. Kan gebeuren. Later komt ze hem toevallig tegen. Dat is wel een paar maanden later. En uh, ze had regelmatig aan hem gedacht... maar verder na die mail geen reactie meer ondernomen. Wat bleek? Ik had het verkeerde e-mailadres. Eh. Hij was de captain niet. Maar de gevoelens waren wel wederzijds. Ik oh, ben dit? na die ontmoeting eigenlijk nooit meer bij hem weggegaan. Oh, oh. Maar moest hij toch een keertje spelen tegen hem? Ja, dat was zijn zo en van spelen, de in bed. Huh? spelen in bed. En dat spelen in bed... Ja, nee, maar ze hadden samen een spel gedaan. Of, yeah. wel, of een wedstrijd. Ja, wedstrijd, tenniswedstrijd. Ja, dat dus, uh, ze nooit ja. tegen elkaar moeten spelen of zo, ja. blijkbaar. Oh, nou ja. Oh ja ik wil nog melden dat de meloni Engel, die in Oceana was geschilderd, ja. Ja. die is overgeschilderd. Die ja, is, hè? Dus, is nou, uh, klaar? <laughs> nu klaar. Nu duikt ze niet meer op, maar nu is het een echte Engel. Ja, een echte Engel. Dus, uh, nou ja. Oké, okay, dan, uh, dan is er geen gedoe meer over. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen uh, voor de nieuwe afbeelding. Het was wel degene die het eerste uh, stuk al gemaakt had... die die uh, Engel uh, na de hand dat gezicht gaf. Ja. Maar uh, ik ben benieuwd of ze misschien uh, schets van de nieuwe afdeling, uh, uh, van de nieuwe afbeelding van de Engel misschien via AI gaan uh, oh, dat kan. doen. Oh, dat is gewoon een AI-dametje. Ja. Dus, nou, we gaan nog naar de muziek en dat is dan... Uh, ik heb dan toch uh, star. Want uh, kijk, misschien word je vanavond wel de ster van de avond. Dat zou toch leuk zijn. Fantastisch. Dit was natuurlijk Star van uh, Earth, Wind and Fire. Ik heb ja. een, een dubbel cd, dat is de Dutch Collection. En uh, helaas, mijn uh, cd-speler thuis die heeft het begeven En ik kan er toch niet toekomen om al deze fijne muziek weg te gooien. Oh. Maar dat maakt niet uit. Nee. Maar, uh, wat, wat ga jij nou doen precies vandaag? Uh, ja. Nou, niks eigenlijk. Nee. <laughs> Koken. Koken, oké. Okay. Dat doe je helemaal goed. Het ja, ja, team koken. van uh, Goedemorgen Zandvoort staat hier al op de achtergrond uh, te, trappelen. te trappelen om uh, te beginnen. Ja. En, uh, maar ik merk toch dat wij nog wat uh, tijd moeten doorbrengen. Dus ik denk, ik... ik ga dan toch maar nog wat muziek doen. Nou, vinden. ik uh, geef je groot gelijk. Ja, toch? Ja. Wat heb je ja. voor mooiste in de aanbidding? Een man, een vrouw, een groep? Okay, gewoon weer... Uh, dan moet hij natuurlijk wel dicht gaan. Ja. Kijk, en uh, ik denk gewoon toch... Uh, het is natuurlijk zaterdag. Mm -hmm. Dan hebben uh, we nummer Saturday night. L een lazy day en een busy evening. Ja. Yeah. Wens jullie allemaal een mooie, mooi weekend. Geniet ervan. Mooie De, Valentijnsdag. Fijn weekend allemaal. Fijne Valentijnsdag.